Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een landelijke politie op internet. Het plan bestaat al een tijdje, maar nu gaat het echt gebeuren... bevestigt de nationale politie tegenover de NRC. Deze maand worden er vijf medewerkers geworven... die gaan zoeken naar jihadistische berichten op internet... om vervolgens de afzenders daarvan op te sporen. Twee oud-medewerkers van de PVV-fractie in de Tweede Kamer... eisen van de partij schadevergoedingen van enkele tonnen. Ze zouden jarenlang niet zijn beloond voor overwerk... waartoe ze werden gedwongen, meldt het AD. De oud-medewerkers en de PVV wilden niet met de krant praten. Maar uit rechtbankdossiers zou blijken... dat pogingen om de werkdruk aan de kaak te stellen stuk liepen. Na zijn inauguratie laat Donald Trump... de sancties van de VS tegen Rusland intact... maar hij staat wel open voor versoepeling... In een interview met de Wall Street Journal zei Trump dat hij zich kan voorstellen dat de sancties verlicht worden... als het Kremlin kan helpen bij zaken die in het belang van de VS zijn. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om de aanpak van terroristen. De storm van gisteren heeft in Nederland alleen geleid tot wat ondergelopen kades. Grote verkeersproblemen zijn uitgebleven. Ook in België viel de storm mee tegen alle verwachtingen in. De hoogste waterstand in Nederland werd gemeten in Nieuwe Staten Zeil in Oost-Groningen. Inmiddels zakt het water weer. In het westen bereikten de waterstanden al eerder hun normale niveau. Partijleider Jesse Klaver van GroenLinks wil premier worden. Op een partijbijeenkomst in Nijmegen zei hij dat Nederland een premier nodig heeft die vasthoudt aan zijn idealen en riep de PvdA, SP en D66 op om de handen ineen te slaan... en met hem samen te werken aan het bestrijden van armoede en onrecht. Na 40 jaar is het volgens Klaver hoog tijd voor een progressief kabinet. Het weer. Vanaf de Noordzee trekken buien over. Vanmiddag in het binnenland mogelijk met sneeuw. Het wordt ongeveer 4 graden. Morgen begint overwegend droog. Smiddags meer bewolking en wat regen of natte sneeuw. En het wordt een graad of 3. Dit was het NMU. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A12, de richting Utrecht, staat tussen Woerden en Knoop het Oude Rijn... 6 kilometer file met drie kwartier vertraging. Er is een auto met aanhanger geschaard. Drie rijstroken zijn daar dicht.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Nice. -M -M. Met nu Toebak leeft. We gaan beginnen. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en alweer. Ja, Je moet er maar zin in hebben, goede zeg toebak leeft op de radio en we hebben er weer een zin in. Oh, Cici deze. Oh. En ben je vandaag wel op de fiets blijven zitten of ben je ook weer ondersteboven gegaan oh, vorige week? Ik, was, ik heb vanochtend <laughs> een dankje naar boven van. Ben je blij dat het niet zo glad is? Nee. En ook uh, want vorige week, ik had dus ook mijn enkel enorm verstuikt achteraf. Oké. Okay. Had ik nog helemaal niet in de gaten. Ja, in de loop je. van de dag. Was ja. Was het echt ernstig? Jezus, oude oh, ja. vrouw. Oude ah. vrouwen moeten ook niet meer op de fiets gaan, geloof ik. Ja, eigenlijk niet. Kun je niet de service taxi bellen dan? Ja. Zijn we echt in die leedenskatte niet terechtgekomen dat we gewoon zeggen we moeten worden opgehaald? Yeah. Ja. Ja, hey. Weet je, het is ook zaterdagochtend. Er zijn die vrijwilligers er nog niet. Oh, nee, wij nee. wel, maar ja, die anderen ja. zijn er niet. Nee, precies. De, uh, ja, wij zijn de eerste vrijwilligers die uit bed komen. Eigenlijk moeten we de tweede worden. Dat we door de eerste worden weggebracht. Zoiets. Ik weet het ook allemaal niet. Ja. Het is uh, zaterdagmorgen. Het is nog donker in, de, in Zandvoort. En uh, heb je al op je app gekeken? Moet je vandaag het bed? Of zou je het beter niet doen? Want welke code hebben we vandaag? Is het code oranje? Is het geel? Is het paars? Of is het grijs? Ik zie er niks op de krant staan. Nee, vandaag nee. Wel de waterkering waren naar beneden gegaan. hoor ik vanochtend op Radio 1. Oh. Het was zou boven de 2.75 uitkomen. En dan krijg je een hele beschrijving... wat die mannen dan doen in zo'n zo bunker. Bij oh, die, maar, uh... maar dat geloof ik. Want ik ben gisteren heb ik met de bus naar Haarlem gegaan. En de bushalte is verplaatst. Bij het station kan je nu uh, de bus niet. Dus je eh? moet aan de boulevard staan. Dus okay. bij het uh, hotel van... Uh, de Sunpark, of hoe het ook heet. Dus ze hadden al rekening gehouden dat het water daar zou komen, of zo. Nou, nee. Maar ik sta daar dus, uh, gisterenmiddag en het water was zo enorm hoog. Ik denk dat een heleboel strandtenten toch wel heel pijn voelen dat de strandtenten er niet staan. En die definitieve, die. Uh... Permanente, die, die, voor hun is het gewoon best spannend. Ja. Het water stond echt, echt, echt enorm echt, hoog. Ik krijg er altijd een beetje spaansmenhoud van. Als ja. ik, ook weer, ik heb één aflevering gekeken van als de dijken doorbreekt. Toen, toen ben ik toch gestopt. Oh ja, toch, ja. Maar, toch was hij leuk. Dat is toch een aanrader. Ja, het is een leuke, uh, leuke film, een leuke serie. Maar ja. ik heb die gekeken. Maar goed, uh, vanochtend op Radio 1 beschrijven... Van wat die mensen dan doen bij die uh, waterkering in Zeeland. Oh, een nee. eindloos lange beschrijving. Ik denk, ja oké, okay, vergaderen en naar die monitoren kijken. En even naar buiten. Want het is ook wel een mooie omgeving. om Even buiten rond te lopen, zegt die man. Hè. En dan weer naar binnen. Zeg, ja, goed. Nou, doe maar even iets anders, want het is echt zo boeiend, dit. Zo saai. Zo, maar ze beschermen zo... ons wel. Ze en beschermen ons wel. Zijn. Ja hoor, de uren van tevoren zitten ze daar al in die hokjes naar die moni monitoren te kijken. Ja. Dus dat is goed om te weten, want je weet het niet, het kan zomaar fout gaan hier. Nou, goed, het is toepakleft op de radio, tijd voor muziek. Straks weer wat wetenswaardigheden, rare bericht. En ik heb hier daar weer een nieuw stukje muziek gevonden. Dat ik denk, hey, hé, ken ik allemaal niet? Moet ik eens aan de luisteraars voorstellen. Ja. Dit is natuurlijk allemaal ouder, dit is bijna gewoon echt een klassieker. De Goud van Oud, he. kent u deze nog? Het kwam met Engeland vandaan. Bekend bij de Jam en zo, zijn ze door geïnspireerd, zeggen ze ook. Rifflets, Turtle Dalf, Almire, zoete klanken. Ja, geniet ervan. Kan niet altijd even wachten, soms is een snoeien hard. Goedemorgen, Turtle Dove van de Reflex. komen uit Engeland vandaag, geïnspireerd door onder andere uh, de Jam. Weet je wat, Town Cold Mellis, kortom trouwens vanochtend op de radio, op deze zender hoorde ik hem nog voorbij komen. Ja, dat is wel heel toepasselijk dan. In ieder geval, uh, <coughs> ja, dit was uh, Turtle Dove, ja, de zaterdagmorgen. Welkom, we zijn een mooie complete, het hele team is weer aanwezig. Ja, goedemorgen. Man. Goedemorgen. Hey, staat jouw uh... andere microfoon? Andere zeker? Niet. Heb je hem nou? Hallo? Ja, K, die is veel beter ja, nou pak die maar, die andere is niet aangesloten blijkbaar. goed, okay. dat is hem. Ik, opgelost. Eh, ga hierheen. <coughs> ja nee, ik had vanochtend een beetje. Uh, ken je dat gevoel nee? dat je s uh, ochtends vroeg uh, de hele tijd met je mobiel bezig bent? ja en dan ga je weg, en dan stap je in de auto, en dan wil je ik, wil, ik luister dan even in de auto nog even wat berichtjes. ja en ik dacht echt ja, vergeet waar, is mijn, waar is mijn telefoon nou? dus ik terug naar boven. Ik kom nergens meer mijn telefoon weer. Ik ben hem nog steeds kwijt. Jezus. Oh, dat is al... Ja, oh, uh, ik ben je onthand, hè? Heb je dan geen app om te kijken waar je telefoon is? Oh, wacht, heb je je telefoon voor nodig? Ja, ja, ja. ja. ja ah. ik, kan het, ik kan wel kijken waar die is, maar ik weet zeker dat hij dat in Haarlem... Nou ja, ik... Ina, is toch... Hij is in Haarlem. Mm. Ja, ja dat, oh. is, dat valt mee. Dat is te doen. Ik, ik, ik ga eens even kijken. Nou, natuurlijk even afgelopen week wat de, de discussie was, is het ook wel dit. Ja, dat is natuurlijk wel de discussie geweest. Is het nou wel waar, niet? He? Deze. Golden showers. Oh! Ja! <laughs> ik denk, waar heb je het nou over? Ja, ik, ik, ik, ik, ik volg hem niet. Ik denk even kijken of jullie me snappen. Nee, ik snap hem niet. Golden nee, showers. Dat <laughs> uh, nou echt... doen we toch ook denken van. Uh, I did not have sex with this lady. Dat ja, is ja, de, ja. De, oh man, dat en het grappige is dat op één dag hoor je eerst Barack Obama, de predikant, hoor je praten. En uh, ook met Biden weet je hoe je daarmee omgaat. Gewoon, die hebben natuurlijk een, een soort liefdesrelatie dan, op politiek gebied. Dan. Die hebben elkaar zo gevonden. En uh, nemen nu afscheid. En oh, ze zijn zo blij met elkaar geweest. En aan de andere kant hoor je dan de nieuwe president van Amerika, Donald Trump. Nee, not you. Not you. Ja, ja, your mooi, uh, oh. your, your uh, politic career sucks. And, uh, nee, niet jij. Niet. En Ik ja. denk je van... Jeetje, probeert in ieder geval een beetje diplomatiek te doen, weet je. Want het is allemaal zo plat. Ja. Het is allemaal gewoon echt... Allemaal plat geslagen. Nee joh, ga weg. Je bent lastig, Net alsof het een vlieg is zelf. en ja, ja, zo werd hij behandeld. Ja, ja. En hij, van CNN was ook wel irritant, hoor. Die bleef maar doorpraten. Ja. En toen zei begon zelfs... Uh, uh, weet het, Donald Trump te zeggen... Uh, be, be, be, be, be polite. Be polite. Be polite. Dan denk ik, nou, weet je. Het is het allemaal jezelf, zelf kijk eens naar jezelf. Ja, stel je randebielen bij elkaar. Nou, dat wordt het nieuwe amerika Ja. ja. Dus Mee. Goed. Nou, we zijn okay, er niet. Okay. Ik ja? ben nu uh, tot de conclusie gekomen dat ja? Apple echt een beetje dom bezig is. Ja? Ik denk, nou, ik wil dus een dat ligt hier in mijn auto of, in mijn, of thuis? Een vader dus ligt? ik uh, log in uh, op de site van iCloud, dat ik, dat ik netjes kan zien waar mijn telefoon uh, is. Ja, ja. Dan moet je dus een, uh, uh, een code invoeren. <laughs> ja, oké. Okay. Uh, gewoon je, je inloggegevens volgens moet je code invoeren. Raad eens waar die heen gestuurd wordt. Ja. Nay, telephone. Nay, telephone. Oh, yeah. Slim. yeah, yeah, yeah. Slim. It's been two days now since the and disappearance, now. and Commissioner Haas tells us they are expecting the worst. We are stressing that everyone continues watching the television to keep yourself informed. 106.9 ZFM Je radio is in goede handen met Wilco, Jolande en Marcus. Toebak leeft, ZFM. Dit is een uh, belangrijk moment. informatiesysteem voor het camera en beelden worden verzameld. Op alle mogelijke manieren kunnen mensen in de gaten worden gehouden. Er zijn ook heel veel dingen die we niet allemaal vertellen hoe mensen in de gaten houden. My father wants the best for me But I'm feeling super low Best for me, 'cause I don't know which way to go. It tells me I will be alright. I just need a little time. I'm trying, but my tears are dry. I have wasted them all on. Tell me how you really feel Talk to me, talk to me Tell me what is fake and what is real When this summer comes Panky looks for my brain tonight I wanna fade until I'm gone It burns when it caresses me Like a loser in the sun me. tell me wat is fake en wat is real. Ja, zweevolle muziek vind ik het, hoor. Eerst eerste keer dat ik deze plaat hoorde, jaren geleden. Nee hoor, begin van uh, vorig jaar, ik ben niet meer. Maar in ieder geval, Thomas Agier, dacht ik. Hey, Robin Williams heeft een nieuwe plaat aan. Uit. Maar dan luister je nog een pakje dik. Nee, dat kan niet. Er zit een verdieping in deze plaat. Ja, ik wil niet zeggen dat Robin Williams geen verdieping heeft, maar ik vond dit toch even... Dat is beter, Robin Williams. Nee, nee, die is dood. Dat is Robin Williams. Ik heb het over Robin Williams. Dat is zo verwarrend. Ja, zo verwarrend. is er nog een verschil tussen hoor. En ook een state of mind, denk ik dat er nog een verschil tussen zit. Alhoewel, ze alle twee wel last hebben gehad van depressies. Hè. Gisteren was bij Even Jinnick, gisteravond laat, dus de 12 ging het over um, de depressie. En was een uh, meisje van. Um... Ja, van 18, dat heb ik wel gezien. Dat ja. stukje. Dat was ik in thuis. Dat en later ja. natuurlijk nog de, de, de, de man ook van. Ah, um, oh, stom, de week zijn naam vergeten. Die heeft ook lastig van depressies gehad. Ja, Baudet, die... de ja, Mike Bourbet. Ja, Mike Bourbet. Ja. Die was er ook. En die heeft ook De pil geschreven. Die is ook uh, ja. op, op roet geweest. heeft er allerlei dingen over verteld. Waar mensen heel veel dingen in herkenden. En dachten van fuck. Ik heb eigenlijk een beetje iemand die snapt waar ik het over heb. En daar ook grapjes over maken. Want dat was natuurlijk not dan eigenlijk. En nee. dat kon hij heel, heel goed. dus met z'n tweeën. Het was wel een beetje emotionele... Met z'n tweeën zo aan het praten. Zo. Je zag ja, bij hem een rode te... oogtjes, bij haar een beetje. En ja. je zag zelfs dat Eva Yineke er ook moeilijk mee had. Die ja, had zo dat ze... zeker. Uh, Ga nou maar wat zingen. Want we kunnen de hele avond wel over praten. Maar ja, dat, dat kan ook niet. We hebben geen tijd voor. <laughs> nee, dat was wel weer grappig. Want blijkbaar heeft iedereen toch wel een beetje last van depressies over doen. De ene gaat wel dieper dan de ander. Ja. Maar goed. Ja. Soms moet je ook wel diep gaan om uiteindelijk weer ontzettend te kunnen genieten van het leven Misschien, misschien hebben zij dat ja. inderdaad van helemaal een en een betruud. Wat, wat zegt u? Het is Duits praat dan een keer. He? Oh, nee. ja, het is een bedroefd tot de doodend. Het is een spreekwoord. schreeuwen Wie? Oh, Duitsers schreeuwen. Ja, klopt ja. Nee, ja, dat, nee maar nee. de bekendste, uh, bekendste noem je dat? Psycholoog, psychiater. Dat was gewoon ook een Duits, uh, Ja, Freud. Ja, ja precies. Sigmund Freud. Volgens mij komt dat van hem af. Oh, dat zou best kunnen. Daar ja, goed, ja, sorry, ik ben niet zo into de filosoof uh, of... Uh, psychiatrisch uh, ja, jij, bent, ja, jij doet het meer als dokter Rossi. Met die D zit alleen maar tekeningetjes te maken. En uh, ja, ja, mm -hmm. ga door. Uh, Dix, de uh, ik, ik, heb wel, ik heb wel hele platte filosofie hoor, met mijn cliënten. Af en toe komen is ook met een dipje, weet je. Probeer ze er ook doorheen te slepen. natuurlijk, weet je. En Ik probeer ze altijd in het hier en nu te plaatsen. Weet je, het is nu, joh. Je bent hier. Niet denken aan morgen of aan gisteren. Je bent nu hier. Je hebt een oh, geweldig contact wijs, met mij. Wat wijs. Ja, dat is het ding. Het feit dat ze contact met jou hebben, dat maakt hun leven weer goed? Ja, ja. zeker weten, jongen. Ah, jongen, dat ah vind ik, dit vind ik Hard verwarmd. Waar we ja. iedere zaterdag hebben, wij twee uur therapie bij uh, Wilco. Oh, dat uh, dat hebben jullie nu pas in de gaten. Waarom ja, uh, gaat het zo slecht nu? Ja, dat, is, en dat echt, uh, is je betaling voor je ja. vrijwilligerswerk. Ja. Het is volstrekt onjuist. Oké, okay, ja. nou, niet iedereen is met blijven. Net <laughs> trouwens, toch de Kings of Leonor, of even, om even het lijstje af te werken. Want daar ben ik vragen genomen om plaatjes af te konden. Hoe is dat nou eigenlijk? En de nieuwe plaat heet Find Me. En ik heb de videoclip zitten kijken. En uh, ja, het gaat dus over een hele klas die mist. En ik vond het wel een beetje een maffe clip. Ik denk, is dat was slim om zoiets te doen? Net doen of iets mist, weet je wel. We hangen dan echt iets aan, weet je. Een echt verhaal. Maar ik ben er nog niet echt helemaal uit of het nou een echt verhaal is, of dat ze het gewoon bedacht hadden. Op, met je twee kanten op. Maar goed, ik krijg net van jou een, een labeltje van een thee-ding in mijn handen gedrukt. Ja. ja ik vind ze toch altijd al uh, fascinerend bij, uh, is het Pickwick of zo? Dan heb je dan uh, thee uh, buiteltjes en er zit dan zo'n zo'n uh, labeltje aan ja, en, en daar, staat, uh, daar staat dan iets op. Oh, daar ga een linkje bij geven voor hem, want volgens mij kan hij het niet lezen. Ja, ja ik wel. Wel kan het wel lezen. En er staat, de, de, de, wanneer heb je voor het laatste slappe lach gehad? Ja, weet je het nog? Ehm. Um, nou, echt een slappe lach niet, maar ik heb gisteren wel een goed gelachen hoor, denk ik. Oh. Ja, ja, volgens ja, mij wel. Ik, ik heb nog wel een recording van, uh, van haar laatste slappe lach. Ja. ja. En die. Uh, hoe ja, dat, dat, lang is dat geleden? Oh, gewoon toen we een keer met Jingles ging opnemen, zeker? Ja, ja. ja dat ja, nou. was wel te Ja, nee, maar ik weet dat de laatste keer slappe lachen. Want wij, dat, dat ik met mijn vriend en, en, en vriendin en haar man in zo'n heel klein blokkertje zaten. En toen hadden we gewoon de slappe lachen. En ik weet nu dus niet meer waarom. Maar dat je daarna denkt wat zullen ze wel denken? Wat we, van, uh, dat wij zo heel hard moeten lachen. En dat kom je gewoon niet meer bij, weet je. Nee, kan je het wel graag herinneren <lacht> nog, Marcus, wanneer je echt de slappe lach had? Ik weet niet eens meer waarom ik voor het laatste gelachen. Okay. heb. Oh, oh ja, ja dan, wordt het ook, dan heb je ook een depressie. Ja, ja, denk, ja maar denk, zijn we zijn weer terug bij het begin van het, het gesprekje. Avond, maar. Nou, ik wil zeggen, ooit kwam er nog herinneren dat ik echt ontzettend slappe lachte. Dat is echt voor mij 30 jaar geleden, denk ik. Toen liep ik in de Albert Heijn, in de oude variant nog. Toen kon je nog niet okay. eens met je taalpas pinnen, uh, uh, zeg ja. maar. En toen liep ik uh, en toen zegt het vriend van mij... Weet je wat Jezus zei voor het eerst toen hij losgemaakt werd van, uh, van het kruis? Nee, wist ik niet. Nee. Wow, eerst mijn voeten! <laughs> zo slap, ja, ja zo ja. slap. Maar ik heb echt, Give me ik heb echt zo zitten lachen, oh, Ik Denk, wat een slappe grap, maar wel leuk. Ik blijf lekker opstandig. in mee. Want toen past ook dat we het Jezus net los hadden gemaakt. Met eerst armen. En toen was het zijn benen. Ja, dat gaat niet helemaal goed natuurlijk. Goed, ja, we hadden het over de slappe lach. En Mundelpark had een plaat gemaakt die heet Keep Your Faith in Me. Ik kies zelf maar uit welke je wil hebben. We zijn zoveel geloven eigenlijk. Daar hebben we hebben het zo vaak over gehad. Goed, eh, straks nog de Zandvoortse bericht natuurlijk. Eerst maar even een... Eh, Raar bericht, Marcus. Ja, nou, ik heb nog een, een stukje techniek. Ja? Uh, Hyundai, die komt eerder eens met een nieuwe elektrische auto. Nou, tot zover niet heel veel speciaals. Nee. Alleen, ja, Hyundai daar wil je natuurlijk liever niet in gezien worden. En het is natuurlijk veel cooler om op een step aan te komen. Dus wat heeft... Uh, wacht wacht is, even, wacht even. In, op een step? Maar ze step met die ene grote band in het midden, zeker? Dat is de nee, nieuwe nee, step? Nee, zo nee, zo'n klein stepje. Oké. Okay. Oh, god. Het, Leiden, uh, maar die uh, heeft, uh, hoe heet het, zeg maar, een step ontwikkeld die in de deur past van de, van de auto. Oké. Okay. Ik snap het ook wel. Als je een Hyundai gaat rijden, dat wil je niet dat mensen dat zien dat je Hyundai rijdt. En dan kun je beter met een step aan komen rijden. Dus dan parkeer je, dat, dat... je ergens en dan ga je op die step ga je verder. Ja. Nou oh ja, ideaal. Ik bedoel, ik neem ook heel vaak een pauwfiets mee als ik ergens doen moet. En ik denk van, oh, daar is weinig parkeerplek. Weet je, Pauwfiets achterin. En dan parkeer ja. ik ergens terug. Ja, kijk, bij een normale auto kan die gewoon achterin. Hier moet, moet die in de deur. Ik, ik, ik, ik zie het nut er niet van. Maar in de deur, die... oké. Okay. Het, uh, het is een... Uh, ik weet wel... Uh, hoe heet het? Uh, uh, ze hebben dat waarschijnlijk afgekeken van Rolls Royce. Alleen Rolls Royce die heeft geen, uh, geen step erin zitten. Maar een paraplu. Zodat je chauffeur die kan dan je deur open doen. Kan ja? dan zo de paraplu eruit halen. En dan kan hij de paraplu ophouden voor je. Oké, okay, dan moet er een combinatie komen. Step, paraplu. Misschien een step met een paraplu. Je hebt geloof ik ook een paar die al via internet communiceren met mensen Ik zou gewoon lekker net? thuis blijven. Oh, ja. juist zo'n app. Kijk, moet je nou echt uit bed? Is dat nodig? Heb je een bepaalde doel in het leven? Nee, blijf liggen. Zijn we nou weer terug bij Mike, Mike Bordet en uh, depressie? Nee, toch? Goed, uh, Jolande? Ja, ik ben, uh, ik ben net een uh, verrassend berichtje aan het uh, kijken. Omdat er twee, uh, een tweeling die was geadopteerd. Dus het is heel anders. Mag ja? ik dat vertellen? Die waren ja, in uh, China geboren als baby's door twee verschillende Amerikaanse gezinnen geadopteerd. En toen de adoptiemoeder van de ene, van Audrey... vorig jaar ontdekte dat ze uh, dat dus een van de tweeling was... heeft ze echt alles in het werk gesteld om haar te vinden. En met succes. En uh, afgelopen kerst wilde die dame dus een betekenisvol cadeau geven aan haar dochter. Dus, uh, heeft dus uh, ze zijn dus met z'n tweeën naar hen toe gereisd. En uh, het was zo, zo raar om te zien. Het, de meisjes als twee druppels water op haar crazy leek. Terwijl, crazy. En terwijl, maar ze was het niet. Nou, uiteindelijk hebben de meisjes elkaar gezien... En het was gewoon helemaal fantastisch. Dus, dus uh, de gegevenheid kort, ze dus, waren uh, gescheiden na de geboorte... Ja. die tweelingen later zijn ze bij elkaar gekomen. Ja, maar nou, ze wonen niet bij elkaar. Maar nee. ze wonen in, uh, in Amerika in twee verschillende plaatsen. Oké. Okay. En uh, nu, nu hebben ze elkaar gevonden. Maar hoe gevonden. is dat? ooit gebeurd dat die gescheiden zijn? Tweelingen scheiden je toch niet zomaar? Ja, maar wel als ze in een weeshuis uh, ter adoptie aangebeelden worden... ja, waarom niet? Ik wil, ik wil alleen die. Ja, ja. sorry, die andere kan ik gewoon niet wij hebben. Nee, precies. Ja, ja. ja goed. Ja, natuurlijk dat kan je hebben. Ja. Rarigheid, allemaal. Ik vind het wel mooi. Goed, straks voor de Zandvoortse berichten. Eerst hebben wij nog even de nieuwe single van Jet Rebel. Ik heb het hele album zitten luisteren. Nee, ja. En moet hem kopen, of niet? Ja, je kan hem kopen als je van Prins houdt. Maar ik wil gitaren, Jet. jelt ik wil gewoon gitaren, man. Je kan zo'n heftige gitaar spelen. Niet van de toetsappige zoals dit. All the way. My bed just a painted mouse. I drop my keys, it's a lovely sound. You drop your jaw as I get up. Stukje dit. dit is zo vaag dit. Dat is het enige aparte aan het hele studeetje van uh, Jet Rebel. Ik vind hem zo leuk ook hè, in dit interview. Hij is de ontwapende. Dat ik leek het Lekker dwars, hij is anders. En ik had zijn nieuwe studeetje wel anders verwacht. Ik had hem verwacht even meer een scherp randje aan zou zitten. Maar ja, hij had uh, toch maar gepland om een soort prins... CD van te maken. Meer zoet, Met hierna wel een klein beetje een scherp gitaar erin, maar daar blijft het ook bij. Jan nou, heeft een nieuwe CD uit. Die heet uh, Super Soul, geloof ik. heet het, super Pop of zoiets, weet het. En dit is daarop te vinden. het heet All the Way is zijn laatste vingel. Het, ik ben over... ook benieuwd, want ik ben vorig jaar dus uh, uh, bij Bevrijdingspop geweest. En gisteren was het de aftrap voor dit nieuwe seizoen. Dat we uh, 5 mei weer gaan vrijwilligerswerk. Ah, dat is een heel, heel project geweest. Ik ben hè? ook benieuwd of die Jet Rebel daar ook heen gaat of uh, optreedt. Okay. Ik weet niet of je dat wel eens gedaan heeft, überhaupt. Uh, oe, dat ja. weet ik ook schouw niet. Het is heel lang geleden dat ik daar geweest ben, eigenlijk. Oh, ja. wacht. Zandvoortse berichten. Tijd voor de Zandvoortse oe, berichten. Het is er alweer tijd voor... wat speelt er allemaal in Zandvoort. Nou, onder andere kan ik je vertellen dat de klikspaan gaat sluiten. Uh, café de klikspaan in de Haltstraat gaat sluiten. Tien jaar hebben Peter en Daniel Praats het gezellige café... Gerund. En nu uh, zeggen ze toch dat ze gaan stoppen. Onder andere is daar Yves Berendsen is daar ontdekt. Dus daar is hij begonnen met zingen. En uh, ze hebben nu gestopt omdat het toch, uh, de man uh, uh, weet die Peter toch wat gezondheids, gezondheidsproblemen heeft. En ze willen vooral ook nog even Daniel uh, uh, um, bedanken. Die hun heel veel gesteund heeft. Nee, niet Daniel. Uh, uh, nee, Rijna Kat en Rut Barneveld willen ze vooral nog... Uh, bedanken. Die hebben ze ontzettend gesteund door de jaren heen. Hey, en, staat uh, ga... Het uh, Staat te koop? Weet je dan? Nou? Nee, dat zie ik niet zo gauw. Nou, ze zeggen ze, uh, nee. nou? dat het nog niet bekend is wat er gaat gebeuren. Maar ze gaan stoppen. Het bedrijf heeft veel historie. En, uh, ja. Het lijkt wel of het helemaal gaat verdwijnen ook, dat het niet ja, over wordt genomen. Zo staat het in de krant. Pand was het wel, vond ik. Het was een markante plek ook. Het zou toch jammer zijn als daar dan weer gewoon een winkel komt of zo. Een winkel? Want de leefbaarheid gaat eruit in Zandvoort. Dat zie je dus gewoon ook met de kerkstraat. Je hebt weinig kroegjes of dat soort dingen. Die heb je helemaal niet in de kerkstraat. Volgens mij valt er in Zandvoort niets te zeuren over het aantal kroegjes. Nee? Nou, ik heb wel het idee dat het steeds minder is. Ja, wel steeds minder. Oké, dat zou zomaar kunnen. Want iedereen die blijft zulke zomers op het strand zitten. Ja, daar zeker. gebeurt that's het, zeker. dat is waar. Ja, ja, ja, als, je naar, als je naar zand wordt gaat, dan ga je zo niet ergens in het centrum. Dan ga je naar het strand. Met daar ja. geval ga je naar zand. Ga je naar de zonsondergang kijken en ja. dat soort dingen. En dan ja. blijf je ja. er even hangen en dan is het klaar. Precies, het is wel altijd een tip om door dat zand weer op de kant te komen. Zeg oh, ik dan altijd. Ja, dan al. ja, ja, oh, zit die drank jij in. jij asfalteren? Ja, gewoon die gooien. Is mijn pet ook zo lekker? Weet je? Ik kan oh, wel, wel ik niet zeg wel helemaal trappen. Nee, hey, roltrappen. Wel lastig met het water. Zoals het zeewater kan hij wel een beetje moeilijk gaan lopen. Wat gebeurde er ah. dan meer in Zandvoort? Ja, donderdagmiddag uh, rond een uur of twee kregen de hulpdiensten een melding dat er een treinstel uh, in brand zou staan. Uh, ja, nou ja, dat bleek inderdaad zo te zijn. Niet heel ernstig. Maar goed, uh, uh, uiteindelijk bleek dat er op het toilet. in de uh, uh, houder voor de papieren handdoekjes. brand was ontstaan. Nou ja, wijst al vrij snel dat dat uh, is aangestoken. Dus ze zijn nu op zoek naar getuigen. En uh, ja, dat, uh, mocht je iets gezien hebben... neem even contact op met de politie op 0900 8844. Uh, ja, ik hoop dat ze hem wel pakken. Want dit vind ik altijd van die dingen dat ik denk van... waarom zou je in vredesnaam nou zo'n zo trein in de fik steken? Stel ja. nou dat die trein onderweg was... en ja? het, die brand zou wel verder uitslaan. Je zou maar in zo'n trein zitten, weet ja. je? Ja, uh, en vooral die rookontwikkeling. Ja. En ja, die deuren gaan niet zomaar open. En door die ramen kan je niet altijd goed, goed ventileren. Nou, als we het toch over treinongelukken uh, hebben, of treinongevallen... Uh, er staat een heel stuk in de Zandvoortse krant over het Zandvoortse treinongeval van 1928. Dat gebeurde op 7 januari. Het Zandvoort opschrikt door een tragisch treinongeval. De machinist H. de Beer kwam bij ongeluk om het leven. En, en zijn, uh, samen met haar man en zo, dochter en uh, zoon zaten ze in de trein. Ze kregen de zware treindeur tegen het hoofd. ongeluk gebeurde op zaterdag in de namiddag. De stoomtrein kwam uit Halem En kwam op hoge snelheid het station van Zandvoort binnen. En randde dus het stootblok. En kwam te stilstand in het stationgebouw zelfs. Een foto erbij, ziet er heftig uit. Ja, dat was in 1928. Oh. Af en toe gebeurt het nog wel eens. Ik kan me nu bijna niet meer voorstellen dat je door een stootblok. Geloof ik, in Amerika is het pas alleen gebeurd, Een trein tegen een stootblok. Een tijd terug nog dat zo'n goederentrein door een ook door een stootblok heen was gereden... en dwars door een watersportwinkel... Uh, oh ja. dat hij aan de andere kant van de watersportwinkel... Ja. ja, daar kwam, is niemand bij ons om het leven nee, want, Dat Nee, s'nachts. dat gebeurde s'nachts. Snacht. Snacht. Oké, okay, dat is toch wel weer mooi. Goed, Joland, nog één. Ik heb het verhaal inderdaad te lezen. Um, er, is weer, er wordt weer een kinderburgemeester gezocht. Oké. Okay. Dus, uh, als je altijd al de baas willen zijn van Zandvoort... en je bent tussen de 8 en 12 jaar oud... dan heb je dus gewoon de kans om tijdens de Kids Adventure Week... Uh, om die week de belangrijkste man of vrouw van het dorp te zijn. Oh heerlijk. Dit is al de 60e jaar bereid dat dit gebeurt. En als je denkt dat jij uh, vindt het leuk om je scepter te zwaaien... en wil jij kinderburgemeester worden... Uh, stuur dan uh, je motivatie. Hè, dus dat je zegt hoe, hoe en waarom je het gaat doen... Uh, naar marketingapenstaartvvvzandvoort.nl En na een selectieronde worden dan drie kinderen uitgenodigd... op het kantoor van de VVV. En daar mogen ze ook nog even een keer... Met praten. Om te kijken waarom iemand de burgemeester wordt. En er wordt een van die drie gekozen. Dus als jij de opvolger wil worden. Meld, meld, mail dan voor 5 februari. Waarom jij de baas van Sandwoord wil worden. En wie weet hoe jij de koning of koningin. Van de Kids Adventure Week. Oh, leuk. Nou, hartstikke leuk. Dus, uh, is, zit er nog een leeftijdscategorie Acht 8 tot en met 12. Oh, tot jammer. 12. je met 12. Niet <laughs> ja, he, hey, Ben jij ook een luisteraar van ZFM? Ja hoor. Al 12 jaar luister ik naar ZFM Toebak Leeft. De nieuwe single van uh, Roosevelt, Colors. Weer terug. Roosevelt, de nieuwe single. Het hele CD. Ik sta onder het leuke plaatje. Onder andere Viva komt ook van deze CD. En de CD heet ook gewoon Roosevelt. Simpel. Doe het niet te moeilijk, hè. En dan uh, onthouden mensen er ook gewoon. Het de is debuut-CD trouwens van deze man. Hij heet, uh, vo uit, uh, volledig heet hij Franklin Roosevelt. Oh, nee. Dat is de president. Sorry. Ja, Franklin ik zag mensen kijken. Zag, huh? FD, dat is he? de president. Delano. Nee, Delano, ja, precies. Om hem helemaal uh, tussennamen ook te noemen. Uh, hij komt uit, uh, uit, uit Duitsland vandaan. En ik zie dat hij ook op... Uh, op Eurosonic, noorslag staat. Ja. Oh, oké. Okay. 12 januari. Hé, hey, tolle A2, het is vandaag 14. Dat ja, is de vergelopen Ja, maar, ja, week. ja, ja oud, nieuws. oud nieuws. Oud nieuws, ja, sorry, ze ja. zijn altijd goed mijn oud nieuws gewoon weer rond te uh, spreiden. Maar als we dan toch even over de toekomst hebben, ik vind dat we het even een serieus bericht moeten hebben. Ja? Um, we moeten het even over uh, uh, de rechten van robots hebben. Oh, oh ja, dat zit eraan te komen. Dat doet me denken uh, met Robin Williams. Die zat ook in zo'n film. Het ging ook over rechten van robots doen. Hoe heette die film ook alweer? Die is ook zo. In zijn bij Man. Dat was het. iRobots heette. Nee, dat was weer ja, een ander. Dat was weer een nee, ander. Nee, bij zijn Man. Nou vertel. Maar, maar uh, nee, het uh, Europees Parlement is uh, serieus bezig met. Uh, uh, de rechten van. Ze zijn sowieso bezig met alle uh, rechten rondom uh, autonoom rijden, dus zelfrijdende auto's. Yeah. Ja. Daar zit, komt natuurlijk heel veel. Wie is er aansprakelijk? Wanneer? Ja. ja, aan. ja, ja. Nou, en dat, daar hebben ze nu ook. Hebben ze doorgetrokken richting. zeg maar. de meer advanced robots. de meer uh, verder ontwikkelde robots. Robots gaan nu steeds meer. naar zelflerend uh, uh, en zelfbeslissend. Uh, dus uh, niet meer. dit is geprogrammeerd en dat doet die robot. maar met algoritmes. Gaan die robots zelf dingen bedenken? En daardoor zijn ze dus niet meer voorspelbaar. Dus moeten ze rechten krijgen. Onder andere uh, zijn ja, ze dat dus is, dat, Wacht even, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Dus, ze gaan zelf nadenken, ze moeten ook rechten krijgen. Maar ik bedoel, uh, zijn we nog veilig? Dat krijg je een eerder gevoel. Het, het, het, het gaat er voornamelijk om uh, dat, uh, uh, dat de robots uh, aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dus uh, ja? wie, wie stel je? Stel dat hier een robot uh, uh, loopt ja? en die denkt zelf na. Die denkt zeg maar yeah. richting hoe een mens nadenkt. Yeah. Wie ga je dan aansprakelijk stellen? Ga je dan de eigenaar aansprakelijk stellen uh. als, hij, als hij iets fout doet? Of de, de, robot. Robot. De, de robot of de fabrikant. Maar wacht even. Oké, okay, dan wordt zo'n robot wordt dan veroordeeld. Je hebt verkeerd beslissing genomen. Je hebt niet helemaal goed op uh, de robot-internet rondgekeken. Uh, je moet de gevangenis in. Zoiets? Nou ja, dan, dan zeg maar op het moment dat, uh, uh, dat het de verkeerde kant op gaat... kunnen ze in de programmatuur natuurlijk nog steeds dingen aanpassen. Eh? Mocht het nou niet lukken, kan er gewoon beslist worden... om zo'n robot op non-actief te zetten. Om gewoon uit te schakelen. <laughs> Wat? Wat? Wat is dit voor een dit. Nee, ja, Hier wordt serieus over nagedacht. Daarbij willen ze ook nog een, ja. uh, uh, een systeem, een registratiesysteem voor ja. alle robots hebben. Zodat uh, net zoals bij ja, ons. Wacht, de wacht, nummer. Oh, wacht ik Oh, wacht bij. Het is bijna 1 april, zeker dit. Nee, nee dit, is echt, dit is echt een serieuze shit. Dit is echt serieuze shit. Okay. En, uh, en het belangrijkste, en dat is op jouw veiligheidsgevoel: ja. elke robot moet vanuit de fabriek af aan uh, officieel een kill switch krijgen. Oftewel een, een, een button waarmee je hem. Een, een knop achter de, op zijn hoofd. Daar kan waarmee je mee de robot altijd uitzetten. uitzetten. Oh. Dus, zodat je okay. geen Space Odyssey praktijken krijgt. Nou, ik, echt, dit gaat heel ver. Het, ik, ik heb, dit ja, klinkt ik, echt als bijzittertel. Dat is echt een, het, een film volgens mij van 20 jaar geleden. Beide. Het, het, jaar ja, geleden. Het, het klinkt heel, uh, uh, heel raar. en nou, Waarom zijn ze hier de vredesnaam nou mee bezig? Maar ja. als je ziet hoe snel die ontwikkeling gaat... Ja? vind ik het heel verstandig dat er nu al over wordt nagedacht... om hoe ga je die dingen aanpakken? Dit soort, uh, uh, dit soort problemen. Want we gaan hier op een gegeven moment tegenaan lopen. We gaan op een gegeven moment krijgen gewoon robots... die. Met ons in de... In de uh, ja, maar dan, dan creëer je dus eigenlijk gewoon een soort... Ja, toch een mens. En die wordt zelf verantwoordelijk. Maar jij hebt geprogrammeerd. Jij hebt hem de know-how gegeven. Ja, maar dat, wordt een soort kindje van je. Ja, maar dat is dus, dat is dus het probleem. Het is dus niet dat, uh, dat je die robot echt programmeert. Want hoe we nu nog een robot... Een robot programmeren we nu. Die moet rechtdoor, links, rechts. En, ja, okay. uh, Maar als je naar dit soort robots... Waar ze het nu over hebben. Dat is gewoon een robot. Die, die, daar programmeer je in van je moet uh, dat en dat doen en dan weet hij, ik moet daar helemaal, ja. want daar staat de Bezem, en dan moet ik vervolgens, uh, ga ik uh, uh, dat vegen. Maar daar ligt ook nog een beetje. Dat heeft mijn baas niet gezegd, maar daar ligt ook dat moet ook opgedaan. Dus dat ruim ik ook Ze op. Gaan ze zelf dus denken? Ze gaan zelf denken. Dan denk ik, vind, ik aan ik vind Terminator het... reeks weer. Ja Terminator. Ja, dus, <laughs> oh, het, ja. het, het heeft heel veel voordelen. Maar maar maar nog dus, even, nog even moet die robots ook nog gaan betalen, zeg. Wat is dat voor gekkigheid? Nou ja, dat ze dus, hebben ook recht op vrije tijd. Dan krijg je, een nou ja, dan, ja. Krijg je de, dan krijg je dus weer de volgende discussie. Ja. Ja. Op een gegeven moment heb je een robot die inderdaad. Uh, heel veel werkzaamheden doen. Ja. Maar op een gegeven moment kun je dus de mens... daarin grotendeels gewoon de meeste werkzaamheden... kunnen uiteindelijk door robots gedaan worden. Ga je dan die robots betalen? De eigenaar van die robots? Ga je dan, ja, wat ja. doe je dan met de mensen die daardoor werkloos raken? Dat zijn best wel discussies... waar we ons serieus over serieus moeten nadenken. Want ik, het ik, gaat gebeuren. Ik, ik trek hier de lijn, maar. Hou op, oh, die gekkigheid. Ik wil er helemaal niet over nadenken. Wat ja, maar je moet er juist wel over nadenken. Ja, anders dus. sta je, uh, blijf je stilstaan. En, het ja. gaat toch gebeuren. Maar weet, stel het, uh, voor dat jij erin gaat verdiepen en uh, dat jij het aan gaat pakken. Wij zijn er uh, toch op een bepaald moment. Wij snappen het allemaal niet meer. We zijn toch even mijn dood. Ja. Ja, goed. Ja, maar ik, dit jullie gaan dit nog meemaken. Ja, ja? een staartje nog. Ja. Maar ik heb echt zo'n gevoel: met dit soort dingen. Regeert. Your ik, days is our number. Ja, precies. Oh. Ik, ik, ik. Ik denk binnen tien jaar dat, dat, dat, dat, dat jullie er heel anders naar kijken. Ja, dat waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk Ach Goed, ja, ik ben een beetje een oude man. Het duurde ook heel, voor, heel lang voordat ik mijn mobiel echt zo intensief gebruikte. Dat iedereen zei: Nou, ik moet oh, wat minder ja. met mijn mobiel omgaan. Go, goed nieuws, hij is weer tevoorschijn. Oh ja. Oh, ja. Time. I got a tune in my head, it keeps you on my mind. Entertaining till I overdose. I knock him down and out, but got myself exposed. Sound and fury constantly. 8 minuten voor 9. Het wordt langzaam licht in uh, Nederland. En uh, ja, gezellig. Leuk dat u erbij bent. Was het was natuurlijk uh, Sound of Fury natuurlijk van Orange Skyline. Alweer een plaatje van vorig jaar. Nou oh ja, het schrok maar een maand geleden. Dat het vorig jaar was natuurlijk niet zo lang geleden. Het is een beetje grijsachtig. Code is grijs. En probeer hem groen te krijgen. Hè? We hebben het al eerder over gehad. Ja, het is zoals... groen, groen. Groen. Ja. Groen. Ja. Probeer groen te denken, dan valt het allemaal mee. Goed, ik hoorde wel dat de politie kwam met goede cijfers naar buiten. Dat de criminaliteit gaat omlaag. Echt, gaat veel meer omlaag. Dat is goed nieuws. Alleen, ik hoorde gisteren alweer op het nieuws. Dus volgens dat vertrouwelijke rapport is dus een groot verschil tussen het aantal gemelde misdrijven en de werkelijkheid. De politie registreerde in 2015 een kleine 1 miljoen misdrijven. Maar naar schatting 3,5 miljoen delicten... Blijven onder de radar. Die zijn gewoon niet gemeld. Een heel veel mensen melden gewoon niet dat een auto gestolen is of uh, uh, dat ze lastig zijn gevallen. En Hoe als het melden... Ik heb wordt... op het politiebureau en hij en, wordt toch niet gevonden. Ja, alleen voor de ja. verzekering is het interessant om te doen Natuurlijk wel ja. je geld terug te krijgen. Maar anders denk je van lap, maar ik heb, ik, ik heb nog wel iets toch beters terug te doen. Ik heb nog wel iets van de verzekering. Nee. Ja. Dus Trouwens, nog gefeliciteerd. Astrid? Het Kester, ze Het is vandaag jarig. Oh. En die is van de verzekering? Oh, wow. van... Nee, nee die, is, die is van het nieuws, hè. van oh, was Nieuws. Okay. Die is vandaag, ja. Okay, okay. is vandaag, uh, wow, het, wordt, het wordt 51 of al vandaag. Nou, kijk, straks oh, wel even. Mooie leeftijd. Maar goed, uh, dus, uh, het wordt niet veiliger in Nederland. De cijfers zijn niet duidelijk. Het is niet goed in beeld gebracht. Dus dat vind ik wel ja, verontrustend. Ik denk, heb er hebben helemaal geen zicht meer hoe het alles in elkaar steekt. Okay. Dus, uh, ja. Weet je trouwens dat uh, Mark Zuckerberg uh, uh, gehackt is... Dat is wel heel grappig. Mark Zuckerberg, die is ja. toch ook een beetje van, uh, ja. die is van Facebook? Ja. De eigenaar van Facebook. Die die eigenaar zou van... toch beter moeten ja, weten? Nou, je, staat ook, je verwacht toch wel dat de baas van Facebook wel weet hoe hij een goed wachtwoord moet instellen ja? voor zijn online accounts, maar niets is minder waar. Mark Zuckerberg heeft het geweten: Er zijn Twitter, Pinterest en Instagram accounts zijn zonder pardon gehackt. En het hackerscollectief uh, Our Mind Team zit achter de hack en ze plaatsen een aantal berichten al op zijn Twitter, maar je liet Pinterest. En Instagram met rust. Ja, ik, ik kan me ook wel voorstellen Wat dat we een beetje respect hebben voor hem. Maar Twitter is toch een ander bedrijf dan Facebook? Ja, dat ik maar weet. hij zit niet ook, is tweet het niet ook een ja. samen. Is het niet een samenspanning van, van Twitter tegen Facebook? Ja, whatever. <laughs> maar Zuckerberg heeft het wel dat hackers RG fout gemaakt. Want hij maakt twee klassieke fouten. Schrijf even mee. Ja? Ten eerste was zijn wachtwoord veel te makkelijk. Hij zou Stefans inloggen met dadada. Hij hey, wachtwoord, Als, waswoord, als pas, paswoord. Hij pas, pa, is pas geworden. Da, da, -da. Dat da -da -da. is uh, ja, En ten ja. tweede gebruikte hij dit wachtwoord ook nog voor meerdere accounts. En da. dankzij de LinkedIn hack uit 2012, waarvan de gegevens sinds vorige week online staan, konden de hackers dus inbreken in, de, in zijn account. Het is ook wel makkelijk. Daar, -da, da, Kan je gewoon met twee vingers doen. Hè? Zo met, ja. met één hand gewoon. Oh, wacht. net andersom. Is die Jay dan -da. zeggen... Als ik gewoon. Uh, uh, uh, iets bestellen of zo, heb ik ook altijd hetzelfde wachtwoord. Ja, eigenlijk. Maar, maar, maar, maar kijk, ik, uh, Facebook ik heb ik natuurlijk zwaar beveiligd. Ja, ik heb het ik doe een, ook samen. Dan verander ik weer een cijfertje aan de voorkant of aan de achterkant. Ja. Weet je om die manier een klein beetje. Dus in plaats van een a-tje en een apenstaartje, dan ben je al heel... Met dat soort tekens moet je het sterker ah, maken. Maar weet, ja. weet je, wat het meest verstandige is om te doen, is uh, je hebt van die websites, van die, website, die paswoordkluizen. Ja? Daar kun je gewoon... Uh, uh, heb je gewoon een, een wachtwoord om daar binnen te komen. Dat moet je wel een wachtwoord nemen. Die wel een beetje veilig is, maar die je kan onthouden. Maar dan hoef je maar één wachtwoord te onthouden. En de rest van je wachtwoorden maak je gewoon... Uh, uh, Zo'n paswoordkluis kan gewoon een willekeurig wachtwoord maken. En dan krijg je gewoon 6, uh, comma, v, aapstaartje, d... keer oh, nee, moet je de, die kluis nou, wacht, zet, om de, je wachtwoord te pakken. Maar dan kun je dus inderdaad gewoon even naar die kluis... kopiëren, plakken en dan ben je dus... In je, uh, in je accounts. En zeker voor dingen als Facebook en zo... die, die vaak gehackt worden... is dat zeker de, de, uh, de moeite waard om dat te doen. Oké, okay, wacht maar. Je ben je wel eens gehackt met Facebook? Ik, uh, ik ben wel eens ge uh, gehackt met Facebook. Maar ik heb een meervoudige verificatie. Dus op het moment dat je op mijn Facebook inlogt... moet ik mijn telefoon bij de hand hebben... Uh, om een code in te voeren. Oké, okay, dat doe en... ik met Giro, met, met ja, de ja, bank. Ja. Ja. Ja. Nou, ja, dat doe ik dus ook oh, met mijn okay. Facebook en zo. En... Uh, dat zorgt ervoor dat, dat je dus nooit. Uh, dat, dat zodra ik gehackt word, dan krijg ik gewoon een berichtje. Hé, hey, er heeft iemand op ingelogd op je, op je Facebook. Klopt dat? Hé, hey, dat ben ik zelf niet geweest in fucking Singapore. Dus, uh, <laughs> uh, dus ja, uh, even ja. mijn wachtwoord veranderen, klaar. Ja, precies. In fucking Singapore. Daar was ja. ik echt niet bij. Goed, ja. nou. Hey, ik ben daar een tijdje niet geweest. Uh. In Singapore? Nee. Nee, nee, dat snap ik. ik Nog ben... nooit, ik zelf. Nee, ik had ben... nee, ook, ook nooit uh, geweest. Er zijn van die landen die mij totaal niet aanspreken. Denk van oude jaren bij de grenzen en zo. Hm. Ja, nou. Is er niet het mannetje die, die heel dicht tegen jou schurkt, van, Nee, ik vind jou aardig. Nee, want het zit, zit er aan mijn tas. Dat is niet voor mij. Dat heb ik ja. er niet in gedaan. Nee, ja, meneer, dat zeggen ze wel meer. Die kennen me, die verhalen. Ja. Natuurlijk uh, zit je met drugs uh, uh, gerelateerde dingen. Goed, even plaatsplaatje voor negen uur. Straks doe ik we weer het overzicht. Wat gebeurde door de jaren heen? Het is vandaag 14 januari. Er zijn weer interessante verhalen te vertellen.